En 12 uur presenteert Charles Duif tussen App en Vloed. De mooiste bellets komen voorbij en luisteraars, u kunt natuurlijk verzoekjes aanvragen door te bellen met 023 573 0393, 023 573 0393 of natuurlijk via mijn Facebookpagina Charles Duif. Genieten van mensen. Dit is tussen App en Vloed. Zit de app? Want uh, collega Willem Bruijs is met droge voeten binnengekomen. Dat is maar goed ook. Maar we gaan eerst even een verzoekje doen, luisteraars. Want uh, Leida André, die uh, luistert ook mee. En dat rijmt ook wel, dat vinden we wel gezellig. En Leida, die vroeg om de zon in Scheveningen. Rita Rijs zingt erover. Een beetje jazzy ook vanavond. Ja, helemaal super. Leida, bedankt namens alle luisteraars. Dan zie hem antwoord. Ice cream, soda, tonic in een lichtstoel. glazen muren Zitten we te gluren Naar elkaar De zee is trillend cellofan. de luchten een strakke blauwe van Het strand een meer Een meel verscheurt haar eigen keel, een dansorkest speelt Lafusil Er is zoveel Bovenduin Draai en vogels kringen Zon van Maak me brein.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 Zon van Scheveningen, maak me bruin. Maak, maak me bruin. Ja, ook zij is helaas niet meer. Rita Reis was dat met de zon in Scheveningen... Een van de weinige Nederlandse liedjes die ik van herken, want ze was toch uh, meestal met haar trio uh, van Pim Jacobs uh, als begeleidingsorkest uh, bezig met Engelstalige repertoires. Het gaat om uh, jazzy muziek. De Lady of Jazz van Nederland, werd zij genoemd. En uh, ook Anne Burton trouwens, ook zo'n dame die daar uh, heel verdienstelijk mee om kon gaan. Uh, uh, ik heb een, uh, een gast aan tafel, luisteraars. Willem. Nou, dat is een beetje raar zeggen wat je doet. Een gast aan tafel, dat heb je meestal als je een kaart invult van Stichting Simavi. <laughs> is dat zo? En dat heb je toch echt niet gedaan, toch? Nee, dat heb ik niet nee, gedaan. Nee, oké, oké, oké. Nee, maar ik, ik wou eigenlijk zeggen, ik heb een gastcollega aan tafel. Ja, uh, geef het een naam, joh. Maar. Ja, nou, ja. Hey, maar luister, uh -huh. uh, want uh, de, de luisteraars, die, zijn, uh, uh, die, hebben, die hebben allemaal... Uh, uh, hun drank laten staan tot na 12 uur. Dat is uh, heel verstandig natuurlijk. Ja, want, ja. Die, want die, en, en ontbijten, uh, dat doen ze pas uh, morgenochtend. Maar wat eten ze dan? Uh, nou, uh, bitterballen. Heel goed. Ja, ja, ja, ja. <laughs> <laughs> ja. Hey, luister maar, uh, want de mensen die, uh, zijn best wel heel nieuwsgierig natuurlijk... van wat jij allemaal gaat doen na 12 uur. Nou ja, we hebben deze, deze nacht hebben wij uh, als thema... de nacht van de... Er zit er eentje doorheen te hoesten in deze ja, kerk. Ja, maar ik deed net op tijd de microfoon. Ja. Ik heb nog zo gezegd: laten we een andere locatie nemen in plaats van de Radiopastoraat. Maar <laughs> het is galm zo. Maar um, eventjes terugkomen op de nacht. Het wordt de dag van de zinderende zomer. Je zou het uh, bijna niet zeggen na de afgelopen week. Maar uh, het weekend uh, wordt ontzettend goed. Het wordt warm: 29 graden in Zandvoort. Ja. Dus ik vind eigenlijk wel tijd uh, om, om, om dat goed te beginnen met een, een stukje muziek wat, wat gewoon knalt. Ja. En, maar alleen maar knallers of jij hebt nog rustig een repertoire eh, draaien? Nou, als je moet je voorstellen. Jij loopt, jij loopt in Rio. Jij loopt in Rio. Ik loop hier, Tijdens hier, de carnaval. Ik loop in Rio. Nee, niet in Rijnsburg. Rio. Rio, Rio, Rio, Rio natuurlijk. Rio. Ja. ja, ja. En, en dan komt er een wagen een aan en er staat een, een Arubaanse band erop te spelen. En dat swingt de pan uit. Ja. Daarna ja. komt een gederen koor, wel een kwalitatief goed koor. Het Urke-Mannenkoor. Het Urke-Mannenkoor. Het urke Ja. Nou, swing, jij sorry, Sorry, ik ben er even stil van. Ja, nee, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Maar je snapt mijn beredenering natuurlijk. Ja. Nee, wat wordt het vandaag? Het was gewoon gezellige zomermuziek. Het wordt geen café-muziek. En niet dat ik wat tegen een café zit, maar bijvoorbeeld Horeca in Zandvoort. Dan komt die heel moeilijk woord. Is dusdanig goed geoutilleerd. Dat ze dus installaties hebben met hele mooie Nederlandstalige muziek. Dat gaan wij dus niet doen. Wij draaien dus echt de conga de uh, Cuban, de Latino. Als ik een voorbeeld mag uh, noemen, uh, Gloria Estefan. Jazeker, maar je hebt een soundmachine, conga. Ja, ja. ja, Dr. Beat, enzovoort, enzovoort. Dr. Beat ook? Jazeker. Dan... Dr. Bernhard ook? Of... Uh, Dr. Bernhard niet. Uh, dat had ik graag willen doen, maar hij gaf geen toestemming. <laughs> Oké. Okay. Want hij zegt, uh, ik heb dienst en als ik dienst heb, hoef jij ze voor mij niet te draaien. Oh, nou ja. Maar oh, wacht even, wacht even. Ik, hoor nog wat, ik hoor nog wat op de achtergrond. Wie is dat? Ja, Ik zou bijna zeggen: Dokter Bernard. Het is dus uh, operatie geslaagd en patiënt overleden. Zoiets. Uh, ja, toch? ja, zoiets. En dan, dan, dan, toen heb ik de bijnaam gekregen, want hij dronk al voor die tijden tijdens, tijdens, de, tijdens de operatie. Ja. Op een gegeven moment kreeg hij de bijnaam van Dokter Bibba. Dus laat hem een spel van gemaakt. Uh, ja, laat ja, hem een spel van gemaakt. Moet je wel een vaste hand hebben hoor. Met, uh, met dat uh, verhaal. Ik, uh, ik, ik, ik begin daar gewoon niet aan. Maar nee. ik denk als uh, jij hem zegt. U stopt en er zijn mensen die aan de andere kant van de radio van een best borreltje, dan hebben ze ook geen vaste hand om Dr. Buber te spelen, denk ik. Ik denk ook niet dat ze dat er wat kan schelen dan op dat moment. <lacht> nee, dat zit er niet in. Dat zit er niet in. Nee. Maar voor de luisteraars die hem nog niet herkend hadden, dit was onze vriend Jaap Koper. En uh, die is ook even aangeschoven hier. En, uh, en ja, die uh, staat Willem een beetje uh, psychisch bij, want Willem is er toch een beetje van de spanning is hier een beetje ondaan. Ja. Heb je daar iets voor? We hebben pilletjes, hé, he, Jaap, toch? Ik? Ik zou het uh, niet weten. Nou, nee, liever niet, want hij gaf me de vorige keer een pilletje met een smiley erop. Ik heb de hele week met een blauwe neus gelopen. Oh, okay. Nou, dat wil je niet. Uh, uh, Willem, je gaat straks ja. ook nog iets vertellen over jouw live activiteit in het weekend. Nou, ja, dat wil ik, dat wil ik eigenlijk wel doen. Mag ik dat ja. eventjes? Tussendoor? Ja, nee, even na het volgende nummer. Vervelende mannen. Het is wel van. een muziekprogramma. Hij ja. Heeft oh, door, ja, ja, natuurlijk. ja. een ja. muziekprogramma. Deze draai ik speciaal voor mijn lieve vriendin Yvonne in Bloemenhout. The Righteous Brothers met de Unchained Melody. Uh, luisteraars, aankomend weekend... Uh, nee, vanavond, vannacht uh, natuurlijk uh, Willem Bruis met uh, heerlijke zomermuziek. Maar het weekend wordt heel mooi. We krijgen zomers weer. En dat betekent dat Willem zich vanuit de radiostudio... begeeft naar uh, het strand. Paviljoen 12, toch, Willem? Ja, dus ik heb een microfoon. Zeg ik het in één keer goed? Heb ik een microfoon? Ik heb een microfoon. Ja, ja, ik, ja nee, dat zeg je inderdaad helemaal goed. Nou, wat, wat gaat er gebeuren in paviljoen 12? Paviljoen 12, uh, ook wel uh, genaamd uh, Beach Club aan Zee. Hey, ja. zit aan, uh, dat is dan paviljoen nummer 12. Uh, met ik zal meteen uh, even vertalen voor de luisteraars. Beach betekent strand. Ja, en ja. Het gaat, het gaat door, <laughs> o, Maar hoezo? Ho, Wat ja. ik met een accent of zo. Club, club is gewoon hetzelfde in het Nederlands als in het Engels. Dat ligt aan Een hout club. of ijzer, een houten dus club. Beach Club is gewoon kan, een strandclub. Als je handicap maar goed is. <laughs> Hoge handicap is goed, ja dan kun je golf. Maar. Wat is het namelijk? Er zit een klein verhaaltje aan vast. Uh, ik ja. heb een tijdje, uh, een tijdje geleden al een keer gezegd: van joh, die Soul Show in, in Zandvoort, daar moeten we wat meer mee doen. Ja. Uh, en de rest, dat geluid is opgevangen uh, door de, de eigenaar van, van nummer 12. En uh, die stuurt een, een berichtje: Van God, zou jij bij onze de Show willen doen? Ja. Dus ik zeg: Hoezo? Ja. En uh, nou ja, dat klonk goed en het was gezellig. En uh, uh, Nou uh, heb jij uh, jij hebt uh, uh, een aantal jaren gewerkt in een hakkenbar. Ja, dat klopt. Dus, ja, die zoolshow. Die, die, uh, de zoolshow, dat, dat gaat hartstikke goed. Ja. Alleen, alleen die halve, hè, die halve, uh, halve zolen daar, nou, daar ken ik helemaal niks <laughs> mee. Werkelijk, het is, is een ongekend slechte staat. Hé, hey, maar serieus, was, want hoe laat ga je, ga je, dan begin je niet al uh, s'avonds om zes uur denk Nee, ik. nee, nee, het begint meestal van vier uur tot, uh, nou wat zal het wezen, tot elf uur. Want je hebt natuurlijk te maken met, met hinderwetvergunning en, en, en ontheffingen en dat soort dingen. Dus, mm -hmm. uh, maar je ga, ga je eerst buiten draaien dan? Ik sta gewoon buiten, ja hoor. Okay. Ik, ik ja, tuurlijk, Maar luisteren, de, de zon schijnt weer, dus waarom heb ik, heb ik dan geen recht om bruin te worden? Tuurlijk, ja, tuurlijk, tuurlijk. maar hey, maar wat, wat, wat mogen we verwachten? Uh, nou, gewoon een uh, uh, hele goede Soul ja. Motown. Ja, uh, ik heb uh, intussen wat remixjes gemaakt voor de uh, Soul, dus wat, wat oudere nummers, zeg maar. Stand by me bijvoorbeeld, maar dan bijvoorbeeld met een, een beat eronder hè? twee, drie kwart smaad of wat dan ook. Ja, gewoon. Een hele zachte bier eronder, maar niet dat het stoort. Dat het nummer uit zijn verband wordt gerukt, ja, zeg maar. Even voor jou en de luisteraars. Als je nou Stand By Me is op een hele originele manier... vertoord wil zien en horen, dan moet je eens uh, googlen. En dan moet je Stand By Me... Want er bestaat een, een filmpje op YouTube... Uh, waarbij er een, een persifla persiflage op dat nummer is... waarbij allerlei straatmuzikanten en allerlei artiesten dat nummer brengen. En dat hebben ze op een enorme leuke manier aan elkaar uh, geplakt... Het uh, duurt, geloof ik, wel, wel een minuut of tien, dat filmpje. En, en dan zie je echt super uitvoeringen van het nummer Stand By Me. Ja, ik ben er ook heel druk mee geweest, en, uh, met dat filmpje. Is dat zo? Ja ja. ja, ja, ja. ja Dus je kent het? Ja, natuurlijk ken ik het. Oh, mooi. Ja. ja, nee, nee, nee. Nou, dan heb ik het voor de luisteraars eventjes verteld. Weet je ook uh, waar het waar te vinden is op YouTube? Uh, nou, ik, ik heb mijn tijd van de werk gezeten. Ik kwam, nooit, ik, kwam, ik kwam nooit verder als WW. Dus ik, ik, heb, ik heb geen idee. <laughs> Maar een minuut, nu ik de microfoon toch even open heb, even snel. Kan ik iets vertellen over donderdag? Ja, tuurlijk kan je ja? iets vertellen over donderdag. Donderdagavond tussen zes en acht. Dan krijg je dus een, een, een soort van compilatie van de nacht die je zometeen gaat krijgen. En mm -hmm. de reden daarom is gewoon omdat er toch heel veel mensen zijn die zeggen van... nou ja, als jij s'nachts draait, dan leren wij als uh, normale aardbewoners leren wij te slapen, zeg maar. Zou jij dat een keertje op een andere dag kunnen doen? Dus ja. dat heb ik gedaan... Ik heb overlegd met. Uh, ja, hij heeft liever niet dat ik zijn naam zeg. Uh, laat ik maar zeggen anoniem. Hè, want dat vindt Albert Jan wat prettiger. Mm -hmm. <laughs> uh, yeah. Of het mogelijk is om dit donderdag te doen. Nou, dat kan dus tussen 6 en 8. Dus dan zitten wij, uh, zitten wij dus voor uh, Jaap Koper en de gang. Ja. Yeah. Um, maar het hele bijzondere aan het hele gebeuren is dat. De sidekick is Dolly Tempirik, oftewel Mama's mm hier -hmm. van. En. Uh, die gaat het uh, mede presenteren. Want het is eigenlijk een sidekick. Want ze presenteert uh, beter dan ik het doe. Dus uh, we staan op uh, gelijk niveau, zeg maar. Dus we, wij maken er iets heel moois van. Dus je krijgt zomermuziek, tropische klanken. Donderdag. Maar van... heb je het over donderdag de hoeveelste? Die is vandaag de. de dus vandaag is de dertigste. De dertigste. Dus dat is dan de 6e augustus. Hè? Als ik het goed. Uh... Nou, tel, tel je knobbeltjes eens. Nee, Hoeveel dagen hebben jullie? Ja, 31. Op jullie wel ja oh. oké. Okay. Maar goed, dat gaat dus donderdag gebeuren. Ja, ik voor... meteen een vraag van jou. Welke maand heeft 28 dagen? Eens even kijken. Moet het, uh, het zal februari kunnen zijn natuurlijk. Nee, joh, elke maand. Oem. Uh, <laughs> maar het kan ook elke maand zijn. Ja. Het nou, ik hoor niet wat je zei, maar het dat, kan ook elke maand dat zijn. Laatste, <laughs> <laughs> dat laatste klopt. Ik ben er weer toe aan koffie. Vind je het erg? Nee, helemaal niet. Uh, <laughs> ik vind het gewoon uh, something stupid. <laughs>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 een stukje muziek draaien voor Marius van Buringen en zijn uh, partner Lidwin Alders. En het is een nummer van uh, Gigliola Cinquetti of Gigliola Cinquetti ik weet niet of ik het goed uitspreek. Quando Mi, uh, Mi Namoro. En uh, dit is een, een, een uh, recital uh, opgenomen in Japan. Ik hoop Marius dat ik de goede versie voor je draai. <middels> intro was een ander nummer, maar ja, het kan een beetje fout gaan. Hè? <laughs> het ging fout. Vind je ervan? Dikken dat er het koren per questo. Yo, raar gaat Ja, applaus voor die dame. Fantastisch nummer, Marius. Bedankt namens alle luisteraars van ZFM Zandvoort. Singyora Singwetti. Met dat mooie nummer. Kwando, enzovoort, enzovoort. Ik kan het niet uitspreken, want ik ben geniet aan natuurlijk. Maar mijn collega Willem Bruis, die komt uit het verre Turkije. Zie, zie, zie. Turkije. Ja, niet? Nee, ik Jij komt toch uit Turkije? Ik kom uit Turkije, ja. Nee, Turkije. Oh, Turkije. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. In het oosten van Nederland, de Tukkers, hè? Dat, is, dat is een achterhoek, toch? Ja, het is achterhoek. Of ben je binnen ik... achterhoeks of achterbaks? Waar binnen? Uh, nee, ik ben in die straat ervoor. Okay. Maar ja, ik zwerf, ik zwerf er over de hele wereld, joh. Dat is. Okay. uit. Uh, het ruikt hier naar bitterballen. Ja, nou, daar kan ik me iets over vertellen. Sander, uh, die komt naar binnen. En, ja. uh, ja. Hij zegt tegen mij. Uh, hij Jaap, zei, Jaap Koper komt ook meteen. Komt terug. Ook Jaap, die, ja, je Ja, de, dan je moet de, je even een balletje meepikken. Je, he? je hebt de bitterbal ook geroken. Die staat nou in de, de deur. Als, als Sander die zegt net: Van uh, God wil uh, ja. hem. Ik heb bitterballen. Ja. Dus ik heb hem naar de dokter gestuurd. Nou. Ja. Maar uh, hij zegt: Nee, ik bedoel wat anders. Nou ja, je hebt het net wel gezien. Je ruikt het nou wel, hè? Ja, ik heb ook wel zin in een bitterballetje, hoor. Weet ik Weet ik even kijken. Sander, je zit in de keuken. De radio staat eraan. Uh, ja, God, er kunnen natuurlijk bitterballen geserveerd worden natuurlijk, hè? Ook, ge ook geserveerd. Ook geserveerd. Ja. Ook geserveerd. Ook. Ges geserveerd, ja. Met mosterd. Dat weet ik of eigenlijk komt niet. komt dat na de maaltijd? Vaak wel. Vaak wel, hè? Ja, ja, ja. Maar nou, we hebben trouwens uh, eventjes uh, leuk om te vertellen misschien. Maar we hebben een, luisteraar, een nieuwe luisteraar erbij. Vertel. En uh, die komt uit uit Wilnis. Uit Wilnis, toch? ligt dat, bij, uh, bij mij Meidrecht. Bij mij de de buurt. ja. Ja. En uh, die heeft zich aangesloten bij de ZFM. Bij de, de uh, uh, ja, wat is het? Ja. Uh, uh, yeah. Oké. Okay. Ik, ik weet niet, de, de, de familie, uh, de vaste luisteraar. Kijk nou, toch eens, kijk nou toch eens, ik krijg een grote bak met bitterballen. Het is, <lacht> is gewoon ja, een traditie, hè? De mensen die via internet uh, meegenieten, die kunnen dat ook zien. Die, de, we hebben de bewijzen. Kijk, ik hou, <lacht> kijk, ja, ik hou de bitterbal ja, ja, ja. nu voor de camera ja dus, uh, En hij is nog een beetje warm, dus ik leg hem even neer, anders dan brand ik de bek. Ja, zeker. Sander die zegt net van, ik blijf de hele nacht bij je zitten totdat de bitterballen op zijn. Nou, dit was een uitzending van twee dagen, denk ik. <laughs> <laughs> maar wel gezellig dat hij, dat hij ons trakteert, Sander. Want, uh, ik ga straks Cliff Richard even voor hem draaien, want daar is hij ontzettend fan van. Ja, gek is dat, want, hè? Nee, helemaal niet gek. Ik, ik ben nee, of... maar ik bedoel, ik bedoel Cliff Richard en dan Sander. Sander, dat is, dat is een van, van de ketelbinkjes hier. Maar goed, hij draait met de volwassenen mee. Ja. <laughs> Geintje. <laughs> uh, en dan Cliff Richard. Denk ik, ja, hij heeft een hele andere smaak, zou ik dan denken. Maar, mm -hmm. maar ja, je ziet het, het ouwe voldoet, hè? Ja, precies. Hé, hey, luister. Voordat jij straks gaat beginnen met de nacht... Ja. Dit is wat ik doe. It begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger. Watch it grin. Suicide is painless. It brings on. So many changes, and I can take all. En deze is op de valroop nog eventjes. Eh, de valreep wil ik zeggen nog even voor Orno Hilshof. Want die belde me op en hij zegt ik wil even de weg naar de San Jose weten. Ik zeg nou jongen, luister. Talking cops and pumps. A car. Jose ja En uh, eventjes voor de mensen die via internet kijken. die uh, uh, bij misverstand denken dat uh, Willem gekleed is in een roze T-shirt. moet ik me erom kan... of zo. Dan nee, daar nee, kan, ja. kan, kan ik mededelen, luisteraars. Zijn shirt is als zijn bankrekening rood. <lacht> <lacht> ja, ik had er ook iets aan doen. Maar was wel een Zwitserse bankrekening, natuurlijk. <lacht> <lacht> een Zwitserse bankrekening? Ja, ja, ja. ja een oh, oké. Okay, okay, ja, okay. Noodzaak, noodzaak. <lacht> ja, zeker. Ja, uh, ja fiscaal moet je dat uh, op die manier oplossen willen, want anders gaat het helemaal missen natuurlijk. Tenzij je het diagonaal doet, dan weer niet. Oh, dat scheelt weer. Ja, nee, dat scheelt, dat scheelt enorm. Ja, maar ik, ik, vind het, ik vind het wel leuk hoor, want uh, en dan ik zeggen, die, die, die nieuwe luisteraars, het, het Wilnis. Mm -hmm. Ik zit te denken, Wilnis, dat, die hadden toch problemen met de dijk toen? Dat de, dijk onderwaard, de dijk liep niet onder water, de dijk was weg. Oké. Okay. Weet je dat niet? Nee, weet ik niet. Nee, nee. Slag bij Nieuwpoort, 1600. Ja, dat weet ik nog. Nou, dat ja. was een jaar daarna. Oh, ja, dus nee, dat is 1601. Ongeveer, in, in, ja. juni, in juni. Als ik het even snel uitreken, <laughs> Hé, hey, maar luister, uh, Wilnes, wat is er precies met Wilnes ook weer? we nou, ja, nee, ja. hebben een nieuwe Facebook vriend uh, uit Wilnes. Die luistert mee naar ZFM. Nee, hoor, uh, nee, ik heb niet eens in de Facebook staan. Uh, dat, oh? dat, nee, joh, dat, dat durven ze allemaal niet, natuurlijk. Nee. Nee, maar goed, uh, ZFM op de radio, ZFM op internet, het is wereldwijd grenzeloos. Uh, mond monde reclame. Ja. Um, het, er was nooit wat aan de hand. Niemand die, die, die s'nachts luisterde. En, maar op een of andere manier zijn er toch mensen... die denken van, hé, hey, er is s'nachts activiteit. En dus laten we eens even gaan luisteren. Ja. En uh, dan schakelen ze een beetje op tijd in. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je eerst tussen... Uh, app en vloed. Ja. En dan denken die mensen, van, nou, dat, dat is hartstikke mooi. En die blijven hangen. En dan komt dus de, de... nachtuitzending. En dan zijn ze al een beetje... opgewangen door het programma van jou natuurlijk. Ja. Ja, en, dan is het en dan trekken mij. ze een rietenrokje aan de stoelen gaan aan de kant ja. en dan gaan ze zwingen op alle zomermuziek ja. jij straks gaat, die ik straks ga draaien ja. Ja, ja, ja, ja. en zo wordt het ook hey, heb jij daar wel eens aan gedacht hoe het is om, om koning te zijn? nee, vertel eens nou, moet je luisteren naar The White Plains.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 White Plains, when you are king, als je koning bent. Uh, Willem. Ja. Uh, uh, uh, mijn zoon Sven is natuurlijk vandaag geopereerd. Ja, gewoon dat jongen. And, uh, uh, de jaren dat het nog een heel uh, klein, uh, mager jongetje was. Ja. Die zijn ook ge uh, geweest. En toen, toen zong hij al. En daar heb ik het over dat hij een jaar of acht was. En toen klonk zijn stem zo. My love. If I find it worth my love To tell you how Mijn zoon Sven met Brand New, dat was, toen was hij zeven jaar oud. En uh, uh, ja, toen al gek van Engelstalige muziek. En uh, ja, dat zal misschien wel hier en daar wat aan zijn uitspraak uh, niet goed zijn. Maar uh, uh, wij ontdekten toen uh, eigenlijk spontaan... Want hij stond, de Ruud Jansen-band waar ik eerst zelf in speel... stond hij altijd op het podium te playbacken. Dus we gaven hem uh, een, een oude microfoon. En dan mocht hij uh, ja, net doen of hij zong... En toen, voor de gein hebben we hem in een pauze... Uh, hebben we hem een keer echt laten zingen. En toen kwamen we tot de ontdekking dat hij prachtig kon zingen. En uh, uh, ja zo is dat gekomen. Toen hebben we in eigen beheer hebben we dit liedje... Uh, brand new van, van Simpshire hebben opgenomen. Zo kwam hij bepaalde leeuw in de uitzending terecht. En, en ja daar heeft hij uh, MacArthur's Park gezongen... toen van Donna Summer, die, uh, die versie. Ja. Live met, met uh, een aantal vrouwen achter hem met veer... Met, met, met van die Prijzen uh, vol je bezerd, dames. Nou, dat, hoop ik van, dat hoop ik. Ja, vanaf vanaf die ook paalde, paalde deel die had natuurlijk wat gek in die uitzending. Die, ja. die, die, die maakte er natuurlijk wel een gekke, gekke bedoeling van. Maar wel heel leuk om, uh, om dat allemaal mee te maken. En uh, nou, dat heeft hij dus meegemaakt. En nu dus, uh, ja, die operatie om, uh, om wat aan uh, zijn stofwisselingsprobleem uh, uh, te doen. Want uh, ja, daar heeft hij helaas... Uh, dat speelt hem part. Hè. Sommige mensen die kunnen drie marsen per dag eten en patat en maakt het allemaal niet uit. Dan nou, hoef je mij niet aan te kijken. En nee, maar dan nee, maar ik wil dan maar zeggen: ik heb, ik heb Sven heeft bijvoorbeeld broers die die doen dat ja. En die worden gewoon niet dik, die, die blijven gewoon uh... ja. Kijk, uh, ik, ik, ik heb het alleen maar gehad van Zwitsers witte brood en uh... <laughs> ja, kijk, je Zweeds witte brood, je hebt, maar je hebt ook Zwitsers witte brood en ik heb oh. heel veel Zwitsers witte brood gehad. Oh, Oké, okay. en uh, dat was uh... als het gebak is in Bern. Ja. Na, dan heb je gewoon de beste. Maar na naar, naar twee plakken dan hoef je niks meer. Oh, Oké. Okay. Okay. Ik weet niet wat ze erin stoppen, maar een soort zoap of zo. Maar, uh, ja, ja. maar echt waar, dan eet je gewoon niet meer. En dan en, dus heb je de eerste paar uur heb je ook genoeg. Dus maar wat je in Nederland uh, vindt uh, aan brood en zo. En, en als je gaat kijken van uh, hoe lang kun je erop lopen, zeg maar. Hè? Ja. Als brandstof. Ja. Dat is heel, gewoon heel slecht. Lijkt alsof het minder wordt. Ja. Vroeger had je een drie, drie plakken brood genoeg. Nu moet je er vijf of zes hebben. Is dat zo? Ja, ik wel. Oké. Okay. <laughs> nou ja, goed, jij gehoord ook niet. Dus dat, uh, dat is mooi. Het lijkt me zo heerlijk als je onbeperkt kan eten en, en uh, je wordt niet dik. Ja. Ik, ik, ik, ik hoef het maar ergens aan te ruiken, Willem, en dan uh, is het mis. <laughs> nou ja, goed. Ik raak, ik raak, alleen, ik raak alleen maar bitterbal. Ik word hier helemaal gek. Hey, luister, maar uh, voor de mensen die net uh, Sven hebben bewonderd. Uh, nog even iets. Recent, live gezongen in... Uh, in Aardenhout voor een bejaarde uh, huis. zou je zeggen: van ja, dan komt er zo'n Nederlands uh, deuntje voorbij. Nee, dit nummer zong hij daar. Als, als het systeem. U hoort het, u hoort het geroezemoes op de achtergrond.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 children. so easy to do. Live gezongen, eh, buiten ook nog wel. Eh, in aardehoud. Tijdens een, een personeelsfeest van een, van een verzorgingshuis daar. Nou, leuk. Sven, ja, ik denk daar... Ik besteed er even wat extra aandacht aan. Want hij is per slotverrekening. Vandaag is hij, is hij geopereerd. We hebben best wel in spanning gezeten. Want zo'n operatie eh, in je buikholte... Ja. Waar, waar je lever eh, ligt, bij je maag en je, en, eh, je alvleesklier... en al die belangrijke organen... Er kan nog wel eens wat misgaan als je met zo'n laparoscoop, waar dan mee geopereerd wordt, tegenwoordig zo'n soort kijkoperaties. Uh, dan, ja, dat, dat kan natuurlijk vitale organen raken. Dan kan je bloedingen krijgen. En, uh, nou, gelukkig allemaal niet gebeurd. Dus uh, niet zeuren duif, kom op. Het is allemaal goed gegaan en uh, we zijn heel blij. En we hopen maar dat Sven straks uh, uh, onder de douche hardheid weer moet hollen om water te krijgen. <lacht> het is een stralende Ja. Klein stukje nog, Seasons in de zon van Westlife. En dan neem ik afscheid. En dan komt straks Willem eh, Bruis, luisteraars, u de hele nacht verwennen met uh, subtropische muziek. Mag ik dat zeggen? Dat vind ik heel graag zeggen. Gaat u de hele nacht verwennen? Dat is een ander beroep, hè? <laughs> nee, nee, dat doe jij wel. Dat, dat doe, doe ik wel. Ja, voor een bitterbal doen we gewoon <dat houdelijk> wel, we natuurlijk. We Together we've climbed and trees. Learned of love Skin skinned our hearts and skinned our knees goodbye my friend it's hard to die when all the birds are singing in the sky now the spring is in Pray for me I was the black sheep of the family You tried to teach me right